Vijf uur door Negens met het NOS-journaal. De rellen in Londen hebben zich uitgebreid... en voor het eerst is het ook in de steden Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol onrustig. In Londen hebben jongeren op minstens twintig plaatsen in achterstandswijken winkels geplunderd... en gebouwen en auto's in brand gestoken. Met ongeregeldheden viel zeker één zwaar gewonde in de wijk Croydon... werd een man van 26 gevonden met meerdere schotwonden. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld... Problemen waren er gisteravond en vannacht ook voor het eerst in Birmingham, Liverpool, Manchester en Bristol, zij het op veel kleinere schaal dan in Londen. Voor het eerst werden ook in die steden winkels geplunderd en branden gesticht. Vanwege de rellen in Londen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nederland mogelijk niet door. De wedstrijd staat voor woensdag op het programma in het Wembley Stadion. De Britse voetbalbond FA, overlegt later vandaag met de politie: en woensdag wordt definitief de knoop doorgehakt. Voor een duel zijn 70.000 kaarten verkocht. Na een zwarte maandag op de effectenbeurzen... zijn de aandelenkoersen in Azië verder gedaald. In Tokio staat de Nikkei-index 4,4 lager. In Hongkong staat de Hang Seng-index op een verlies van 6,6 In New York sloot de Dow Jones-index gisteravond 5,5 lager. De sterkste daling in bijna drie jaar. De koersen dalen al twee weken... De sterke koersdalingen van deze week volgen op het besluit van kredietbureau Standard Poor's... om Amerika voor het eerst in de geschiedenis niet langer de hoogste kredietwaardigheid toe te kennen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting... heeft een civiele rechtszaak tegen hem aangespannen. Ze wil een schadevergoeding, waarvan de hoogte nog niet is bekendgemaakt. In de aanklacht schrijft haar advocaat dat Strauss-Kaan haar bruut heeft overweldigd... en van haar vrouwelijke waardigheid beroofd. Tegen Strauss-Kaan loopt al een strafzaak, maar het is de vraag of de Amerikaanse justitie die doorzet. De openbaar aanklager liet vijf weken geleden weten dat hij twijfelt aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje. Over twee weken moet Strauss-Kaan weer voorkomen in de strafzaak. Het weer eerst buien, maar vanmiddag wordt het droger, dan is er meer zon. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo, de nacht op één, met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het laatste uur van de nacht op één, waarin we straks om half zes het onderdeel Focus op de wereld hebben, waarin ik praat met twee hulpverleners. De een is geplaatst in Indonesië, in Rantapau, Sulawesi, en de andere hulpverlener die zit in Oekraïne. Maar eerst. Binnen nu een minuut of zes, zes minuten een verzoekplaat aangevraagd door jou op dit moment. Het mag een plaats zijn om het einde van de nacht wat kracht bij te zetten. Of het mag zijn om een plaats zijn om deze dinsdag 9 augustus toch te vieren de ochtend. Misschien net begonnen aan het werk onderweg. En welke plaats zou je zo meteen op Radio 1 graag willen horen? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 Electrons all around to shame I don't need the world in frame Tiny dotted monsters Wound to east on a fantasy But that's not me After I executed my television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 This world is nowhere we belong Nieuwe single van Ruben Heijn in de Nacht op een. That's Not Live. Daarvoor ook nog Fate No More en I'm Easy. Een plaat kon aangevraagd worden via 0800-1121. Onder andere deed Adrie dat hij wilde een plaat horen van Cleed Square: What a revival, Who'll Stop the Rain. Maar ook Jenny heb ik aan de telefoon. En die had ook een uh, plaat gevonden. Goedemorgen. Goeiemor Jenny. Goedemorgen. Je, uh, ben je net wakker geworden of zit je aan het einde van een lange nacht? de hele nacht al naar jullie te luisteren. Ja, dus het is voor jou wel een, een plaat om het, het einde van de nacht echt in te luiden. Ja, toch. Dan kan ik, gaan, kan ik gaan dromen erover. Ja. Want waar wil je over gaan dromen, Jenny? Over het geld waar er de hele dag over gesproken wordt. Ja. En dan doe je op de, de financiële markten. Ja, de, de crisis, en, uh, mensen die met een huis zitten en mensen die geen huis kunnen hebben en uh, honger. Mm -hmm. Alles draait om geld op het ogenblik. Ja. Heb je zelf ook te maken met, met, met financiële problemen? Nee, op het ogenblik niet. Ik ken wel mensen die zwaar in de dingen zitten. Ja. Pizza. Ja. En welke plaat wil je daarbij horen? Van Abba Money Money Money. Bij deze. Dankjewel Jenny. Ja. Bedankt. Doei. There never seems to be a single penny left for me That's super. Jenny vroeg Money Money van Abba aan. Dit was John Sakada met Just Another Day op Radio 1. En nu muziek van Amerikaans singer-songwriter Matt Words. Dit is Everything Will Be Alright. There's no need to worry, maybe we could leave it behind. Just live in my mind. Why do we try when it always ends up fine? Everything will be. Het volgende liedje van Matt Words, de zingersongrijder uit Amerika. Everything will be alright. In het volgende liedje van Terrence Trent Darby zit een verwijzing naar de Rolling Stones. In het tweede couplet wordt gezongen over de Midnight Rambler. En dat is een verwijzing naar een gelijknamig Rolling Stones nummer. Dit is Wishing Well uit 87. The Spinners en I'll Be Around uit 1972. Zometeen focus op de wereld, met daarin aandacht voor Indonesië en Oekraïne. Maar is de groep The Beautiful South, opgericht ooit door Paul Heaton... voormalig liedzanger van The House Martins. De groep stopte in 2007 en dit was een van de kleine succesjes... A Little Time uit 1990. A Little, little Time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 Need a little room to find myself. I need a little space to work it out. I need a little room, all alone. I need a little, you need a little room for your big head, don't you, don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you, won't you? Lips said promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble. Drown Dave Stewart en Kenny Dorver soundtrack bij de film gemaakt. Die toen heette De Cachera. Waarin Tom Hofman speelde ook Monique van der Ven... maar ook Marion van Tijn, De dochter van de toenmalig burgemeester van Amsterdam Ed van Tijn. Het nummer werd geproduceerd dus door Dave Stewart. En op de saxofoon Kenny Dorfer. In het buitenland kreeg de film de cashere de naam Lily Was here uit 1989. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. in de focus op de wereld dus heb ik vandaag contact met Indonesië en Oekraïne. En ik begin in Oekraïne bij Jan van Beest. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is bij jou één uur later op dit moment. Um, toen ik je net al even sprak zei je al, de stroom is uitgevallen. Um, dat gebeurt vaker in, in, in de plaats waar je woont? Ja, het komt wel regelmatig voor. En meestal duurt het geen uren, maar het is al uh, regelmatig terugkerend verschijnsel hier, ja. Ja. Je werkt sinds uh, mei 2000, uh, werken jullie als missionair, missionair Diocanaal Werkers? En jijzelf bent ook uh, medisch technicus in diverse ziekenhuizen? Dat klopt, ja. Um, het werk uh, houdt in een, voor een deel materiële hulp, en met name op medisch technisch gebied, en voor een deel uh, technische ondersteuning, ook op hetzelfde gebied, aan de drie lokale ziekenhuizen. Uh, het is een stad. Ja, iets er dan Utrecht, 275.000 inwoners en ze hebben twee lokale ziekenhuizen voor de volwassen bevolking en één lokaal ziekenhuis voor de kinderbevolking. Ja. En die drie instellingen hebben de, de, de meeste aandacht. Ja, want ik heb je een keer eerder al in Focus op de Wereld gesproken en uh, toen vertelde je ook dat zeg maar, de, de, de kwaliteit en het geld voor apparatuur in, in ziekenhuizen, dat, je dat, dat het niet echt vergelijkbaar is met Nederland. Hè? Dat het daar echt wat achterloopt. Ja, absoluut. En... Ja, de mensen hier hebben het over een factor 10 tot 15. Uh, als het gaat over het budget wat ze toegekend krijgen van de overheid. En wat ze eigenlijk nodig zouden hebben om normaal salaris te kunnen uitbetalen. En om de benodigde apparatuur en, uh, en ook medicatie te kunnen, aan te kunnen schaffen. Het uh, nou, uh, komt voor een deel omdat het uh, budget het geld dat wat de gezondheid beschikbaar krijgt, komt uit het gewone budget van de overheid. Mm -hmm. uh, en er bestaat nog altijd geen nationaal ziektekostensysteem. Dit is wel iets op vrijwillige basis. Maar ja, wil je structureel wat veranderen dan moet je, moet je gewoon een, uh, een systeem invoeren zoals je vroeger het ziekenfonds had yeah. uh, in Nederland. En recent, vorige maand, heeft de, de minister van Volksgezondheid zich erover uitgelaten. Het... Uh, ja, de ideeën daarover, men heeft het er al vele jaren over. Maar het, het, het lijkt me toch wat concreter te worden. Uh, ze willen in 2014 ervormen doorvoeren in de gezondheidszorg. Uh -huh. Ze willen in 2016 uh, zo'n zo nationaal rond hebben En ik denk dat dat toch wel een aanzienlijke verbetering kan betekenen. Dat je naast geld vanuit het overheidsbudget, vanuit de staatskas, ook gewoon... Uh, een, ...een inkomsten doorheb van de, van de bevolking. Ja, ja. Nou, dat is inderdaad een, een, een mooi voornemen alvast om dat dan uh, te gaan uitvoeren. Een mooie stap, denk ik. Dat klopt, maar goed, het is nog niet zo ver en uh, de, de molens in de ambtenarij draaien hier uh, ook langs af. Ja. Dus het is toch wel weer eerst zien en dan geloven, maar... ...het is eigenlijk voor het eerst dat ik ook echt de jaartalen gewoon noem nu. Mm -hmm. Dus nou, dat geeft toch wel weer uh, hoop. Ja. Ondertussen ben je als, uh, als medisch technicus in Oekraïne ook nog... Uh, ondanks heb je een, uh, een nieuwe röntgeninstallatie geplaatst in een kinderziekenhuis. Ja, ik heb het niet, uh, niet helemaal zelf gedaan. Ik heb voor een belangrijk deel erin uh, bemiddeld. Ja. Dat is een heel mooi samenwerkingsproject... van uh, studenten voor Oekraïne uit Nijmegen. Dat is een stichting. Die hebben diverse acties gevoerd en geld ingezameld. Nou... Onder het ministerie van Buitenlandse Zaken heb je de NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Die hadden een hulpprogramma voor een aantal landen, waaronder ook Oekraïne viel. Daar was dat ja. het programma in vorig jaar afgelopen, maar die kon nog net gebruik van gemaakt worden. En dat betekende dat ze nog een, een, een subsidiebedrag kregen van ongeveer gelijke hoogte... En daarmee hadden ze een bedrag van ongeveer 50.000 euro. En daarnaast heeft de lokale overheid van de stad Zitommer een bedrag van ongeveer 30.000 euro bijgedragen. Zodat uh, ja, in samenwerking die nieuwe röntgeninstallatie aangeschaft en geïnstalleerd kon worden. Ja, er was dus ja, veel geld voor nodig. Zeg, hè? Er was dus veel geld nodig voor die röntgeninstallatie, dat was een, een, een kostbaar is apparaat. Ja, en voor de stad uh, zelf uh, ja, was het niet op te brengen in deze, deze tijd. Nee. En, ja, op deze manier uh, kunnen we het heel mooi, het heel mooi uh, samen kunnen doen. En mijn rol is daar vooral uh, ja, bemiddelend en coördinerend in geweest. Ja, mooi mooie dus stap. Het heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en dat apparaat is inmiddels geïnstalleerd en vorige week officieel overhandigd van die studenten er die ook zelf aanwezig waren. Mm -hmm. Ik praat zo met je verder Jan in Jan van Beest in, in Oekraïne over onder andere het nieuws uh, daar in, in Oekraïne. Ik ga eerst even naar Indonesië, naar Elisabeth de Goeien. Uh, Goedemorgen voor mij en voor jou een uh, goede middag. Bijna middag. Goedemorgen. Bijna, bijna middag. Jij woont in uh, in Rantepau in Sulawesi. Dat klopt ja. En uh, je man Gert die is uh, predikant en die had uh, nou op dit moment een uur geleden had hij een uh, bevestiging van een van de studenten. Hè? Dat klopt en dat loopt nog steeds. Het is vaak een uh, dagvullend uh, programma. Ja. Dus vandaar dat ik uh, zijn stokje even overneem. Ja. En zelf ben je uh, orthopedagoog. Dat klopt ja. En moeder van uh, van vier kinderen. ...van vier jonge kinderen nog. Dus uh, mijn taak op dit moment is uh, voornamelijk uh, hier in huis zeg maar, uh, het gezin runnen. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk een dag van het programma voor mij. Daarnaast doe ik wat kleine dingen uh, ook hier in bu uh, buiten het huis, zeg maar. Maar uh, ja, de grootste taak is uh, het gezin. Ja. En uh, hebben jullie ook iets van een, van een soort zomervakantie? Is dat daar uh, ook zo, net als in Nederland, in Indonesië? Ja, de zomervakantie is hier al afgelopen. Dat was van uh, eind juni tot ongeveer uh, half juli. Uh, drie weken, dus het is ook veel korter dan uh, in Nederland. Uh, en ja, onze kinderen, uh, de oudste twee, zijn uh, inmiddels alweer met het nieuwe schooljaar begonnen. Die zijn alweer bezig, ja. Ja, Naomi zit in klas twee, zeg maar, groep vier van de basisschool. Uh, en Timon is net uh, op de Taman Kanak, uh, de kleuterschool, wel begonnen, die vier okay. jaar. Ja. En kan je kort wat vertellen hoe jullie daar leven? Hoe dat eruit ziet in Rantapau? Uh, ja, Rantapau is een, uh, ja, een, een klein stadje in uh, Indonesië. Het is een beetje het centrum van uh, Tanatiraja, waar ook veel onderwijsinstellingen zitten. En, uh, ja, dat is dat. Uh, ja, is het groot? Zijn er wonen er veel, meer, veel inwoners? Uh, rond de 17.000 ongeveer. Het is een klein stadje. Oké. Okay. Het is een beetje, ja, het is wel een beetje het centrum van, uh, van het gebied hier. Uh, waar nou ja, de bedrijvigheid zich afspeelt. Uh, als mensen iets nodig hebben, dan gaan ze naar randpouw voor uh, om naar de Passa te gaan. Uh, of ja, voor een, voor de belangrijke boodschappen, uh, zeg maar. Ja. En verder hou je ook nog bezig met het organiseren van creatieve middagen in het kinderhuis? Ja, hier net buiten Randpouw is een kindertehuis waar ongeveer kinderen uh, worden opgevangen tussen de 6 en de 18 jaar. Mm -hmm. En ja, de basis is, nou ja, ze leven daar met elkaar met twee verzorgsters. Uh, en wij zijn er als gezin, uh, ja, hebben contact met hen uh, gekregen... ...en we gaan regelmatig met hen, bij hen regelmatig op bezoek. Uh, Onze kinderen spelen er graag. En ja, eigenlijk is er verder heel weinig aan spelmateriaal. Dus rond kerst... Uh, we hebben dus gevraagd van, goh, vinden jullie het leuk uh, om met, uh, als ik een keer kom knutselen met de kinderen? Uh, nou, en dat... Ik werd met enthousiasme, enthousiasme ontvangen en, en die ga ik regelmatig één in twee weken ongeveer een middagje daar naartoe en dan kunnen ze lekker aan de gang met papier, en, en, uh, verf, knippen, plakken, uh, nou wat er maar niet uh, voor is. Yeah, yeah. Dat en, nou, ja, dat heel goed. Als ik binnenkom dan uh, wordt het materiaal bijna uit de doos gekeken en uh, nou, ze gaan door echt dat ik ga ik moet echt mijn boel gaan inpakken, en, nou, dan moeten ze dus echt gaan stoppen uh, ja, ze zijn echt enthousiast. Uh, ze vinden het gewoon leuk om daaraan mee te doen. Ja, ja. En voor mij geeft het ook uh, daardoor... Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om dat met ze te doen ook uh, te kunnen en, doen. En om wat voor reden zitten de, de kinderen daar in het, in het opvanghuis? Uh, het zijn kinderen die uh, geen ouders hebben of een van de ouders uh, missen. Of uh, arme ouders hebben die uh, ja, de kosten van de opvoeding, de kosten van het onderwijs niet kunnen betalen... Uh, dat ja, is eigenlijk ook wel weer wrang. Hè? Want in de zomervakantie hebben ze drie weken. Dan gaan heel veel kinderen toch weer naar de kampung. Het dorp waar ze vandaan komen. En dan kunnen ze weer naar familie. En soms kunnen ze hun ouders daar ook weer bezoeken. Ja, en, en sommigen natuurlijk ook niet. Want die blijven daar. En nou, da daardoor word jij, kom je daar ook langs om die middag aan te organiseren. Ja, precies. Uh, de, de, een kleine kern blijft in de, tijdens de semestervakanties. want de semestervakanties twee keer per jaar. December en dan uh, juni. En ja, dan zijn er nog zo'n 12 tot 15 kinderen die echt, nou, die helemaal niet weggaan of weg willen soms ook. Uh... Nee. Nee. En het Ik is fijn als je dan gewoon naartoe kan en ja, gewoon wat extra aandacht aan ze kan besteden ook. Uh... Ja. Er is ook onlangs een vrijwilligste geweest vanuit Nederland, uh, Rilleke van der Doel, die is in februari gekomen en die is uh, net vorige week weggegaan. Die heeft het, de Panti uh, Asuram, zoals we dat hier noemen, uh, een half jaar heeft ze echt gewoond en met de kinderen meegeleefd en nou dat is gewoon een hele goede tijd geweest ook uh, voor de kinderen en ook voor haar. Uh. En moet ik dan denken aan een soort van stage die ze heeft gelopen? Uh, ze studeert pedagogiek, dus ja haar uh, achter haar kennis uh, komt daar natuurlijk uh, goed van pas. Maar het was niet in het kader van de studie. Uh, uh, ze wilde gewoon graag uh, naar het buitenland uh, en heeft contact gezocht met verschillende organisaties, onder andere de GVB en is met hen in gesprek gekomen. Uh, en toen is uh, ja, met uh, ja, de gedachte aan een, aan een huis. en kwam ze hier in Randbouw uh, terecht. Ja, ja. Ik ga zo met je, met je verder praten, Elisabeth. Ik ga even naar Jan van Beest in uh, Oekraïne, in Jotimor. Spreek je dat goed uit uh, Jan? Helaas niet. <laughs> maar je bent gelukkig uh, niet, je ben, je niet de enige. <laughs> uh, het is jetonir. Jetonir. Ja, goed. Ja. Ja. En ook, ook, ook aan jou even de vraag in Oekraïne hoe het daar zit met de zomervakantie. Ook hetzelfde beetje als in Nederland of niet? het uh, nou de, de basisonderwijs. Uh, dat is zeg maar. Uh, ja, uitgebreid in Nederland. De kinderen van 6 tot 18 tot 17 jaar ongeveer. En dat begint 1 juni. En dan eindigt dat uh, pas op 1 september. Dat zijn gewoon vaste data door het hele land. En dus je hebt geen vakantieregio's of zo. Van uh, drie maanden heeft het basisonderwijs vakantie. Um, Goed, de bovenbouw, zeg maar. En, en uh, leerlingen die door willen stromen naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor ligt het wat, uh, wat minder duidelijk. Die moeten vaak uh, toelatingsexamens doen. En ja, studenten die al op het voortgezet onderwijs zitten... die krijgen pas wat later vakantie... moeten vaak ook nog examens doen. Ja, dus, uh, dus, is dus dat is het onderwijs betreft. Mm -hmm. En, en ja, wat de volwassen bevolking betreft... de meeste mensen hebben ongeveer een maand... Uh, per jaar is vakantie. Dat zijn in ook wel de mensen die voor een overheidsinstelling werken. En dan gebeurt het gebeurt heel vaak dat ze die periode in één keer opnemen. Dus als iemand aan de vakantie is, dan is het gelijk een maand weg. En dat maakt in de zomerperiode soms wel wat lastig om, uh, om afspraken te maken. Omdat dan is de ene weer niet, dan de ander niet. En ze zijn nog meteen een maand uh, weg. Ja. Ik wil ook even naar het nieuws in, in Oekraïne, Jan. Uh, eind juli hebben daar twee mijnrampen plaatsgevonden. Hierbij zijn 37 mensen omgekomen. Nou, de afgelopen jaren zijn in Oekraïne al vaker ongelukken geweest in mijnen. Uh, de reputatie van de mijnindustrie in Oekraïne is uh, niet al te best. Het is gevaarlijk dat er uh, vaak gewerkt wordt met gedateerd materieel. Ook veiligheidsvoorschriften worden vaak genegeerd. Um, nou, nu is het natuurlijk weer een, een grote ramp geweest. Um, ja gebeurt daar verder iets mee wordt nog iets vanuit de overheid uh, dat, dat de onderzoeken bijvoorbeeld worden ingesteld of wordt daar echt nu strenger gecontroleerd op veiligheid dat je merkt of dat je ergens dat leest of weet ja kijk het is een gebied dat best ver hier vandaan is ik denk tussen de 700 en de 1100 kilometer dus niet echt wel eens in de buurt ik moet uh, de informatie ook hebben uit het uh, nieuws ja. maar in het algemeen krijg je niet de indruk dat er echt veel aan gedaan wordt kijk, en nu ook weer heeft uh, de president Jan de Koois opdracht gegeven om de toedracht van die ongelukken te onderzoeken. En hij zegt, ja, uh, er moet een veiligheidsprogramma komen voor de voor de kolenmijnen. Uh, en moeten maatregelen treffen om de veiligheid van de mijnwerkers te verbeteren. Ja, als <laughs> je dit op dit moment nog moet zeggen, dat impliceert natuurlijk dat die maatregelen er allemaal niet zijn. Nee, nee. En, en elke keer ja, klinken woorden van gelijke strekking. Maar ik denk niet dat veel mensen de indruk hebben dat er echt iets uh, gebeurt. Ja. Om, dat, uh, om dat te verbeteren. Ja. En het dus werk nou moet. de rampen die je noemde. Mm -hmm. Overigens is er nog weer een nieuwe explosie geweest. Er uh, is ook weer iemand omgekomen en er 23 mensen gewond geraakt. En in totaal zijn er al meer dan 100 mijnwerkers omgekomen. En ongeveer 2500 gewond geraakt. Ja. Ja, dus dat, uh, uh, uh, het, uh, je ziet ook een toename van dodelijke slachtoffers ten opzichte van vorig jaar. Dus uh, ik heb niet de dat het echt dat de situatie verbetert. Nee, nee. En wat, wat, wat mij verder opviel was een bericht dat ik, uh, dat ik las Jan... dat dronken gassen die dwingen beren in hotels om wodka te drinken. En nu heeft de Oekraïnse minister van Milieu onlangs bezworen... dat hij alle beren gaat bevrijden die gehouden worden voor het vermaak van het publiek. Dan nou vroeg ik me af: jij woont al enige tijd in de Oekraïne. Heb je daar ooit ons van gehoord dat dit gebeurt in hotels? Nee, dus ik vond het toch grappig uh, om, dat, uh, om dat nu te horen. Dus ik ben het ook maar even nagaan zoeken. Ik kijk misschien te weinig naar de Oekraïnse televisie. Toen uh -huh. dus heb volgens mij had de minister gezegd: van, uh, ja, je kan het nou, de niet zetten, je ziet het. Ik ken de beelden niet en de verhalen ook niet. Maar goed, het schijnt wel uh, echt te gebeuren. Dus eigenlijk vind het toch grappig om dat nieuws uit Nederland te, te vernemen. Ja, het ja. Ja, was een uh, opvallend bericht. Maar die tachtig beren dus, waar het dus om gaat, die dus in hotels uh, ja, door gasten gedwongen worden om alcohol te drinken... die worden dus uh, uh, waarschijnlijk in een opvangcentrum uh, geplaatst. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ja, dus ja dat... ik was dat zo'n hele grote kooi willen gaan bouwen ja. in de trans dus in het westen van Oekraïne. En daar wil ik die, die beren aan gaan onderdringen. Ja. Dat zijn toch weer goede ja. berichten dan. Ik ga nog even naar Indonesië, ja. naar Elisabeth de Goeien. Ik haal nog even voor de mensen die net inschakelen, jouw man werkt als predikant. En jij bent onder andere orthopedagoog en ook moeder van vier kinderen. Zijn er bij jou nog zaken die in het nieuws spelen in Indonesië? Op dit moment is het eigenlijk uh, erg rustig. Uh, ja, er is een vulkaanuitbarsting geweest op Sulawesi, maar daar hebben wij heel weinig uh, van gemerkt. Uh, wij wonen ook niet in een uh, gebied dat op, uh, uh, in, op een eh uh, uh, gebied. Dus daar hebben we eigenlijk heel weinig van uh, gemerkt. De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug. Dus ja, die, uh, die hele happening is ook geweest. Uh... Nee, hier het lokale nieuws is, uh, of het lokale nieuws. Uh, ja, 17 augustus is uh, de onafhankelijkheidsdag van uh, Indonesië. En uh, er wordt heel erg geoefend. Dus er worden allemaal uh, vieringen gezegd uh, en ook uh, ja, uh, van die massen op de straat. Uh, dat kinderen uh, in de maat netjes moeten lopen en daar oefenen ze nu voor op straat met drumband en majorettes en uh, vlaggen. Zeg maar. Oké, okay, dat, dat is echt een, een traditionele feestdag. Ja, en dat ja, dat is echt een traditionele feestdag. Uh, aankomende zaterdag uh, doen ja, denk bijna alle schoolinstellingen mee en ook militairen. Uh, dus dan is er een hele optocht uh, door Pauw en nou ja, deze weken ervoor zijn ze druk aan het oefenen en is er regelmatig een uh, grote verkeersopstopping uh, omdat de straat helemaal uh, verstopt is. Uh, ja, ja. Maar het is wel een heel leuk gezicht. Uh, ja. Wat allemaal gebeurt. Ja. En nu las ik onlangs ook nog een bericht dat uh, de, de Ramadan, die is ook natuurlijk van, van, van start gegaan onlangs. En ik ja. begreep in Indonesië dat ze ook uh, dat er ook bepaalde tradities daarvoor zijn dat uh, mensen ochtends vroeg al met bepaalde geluidsinstallaties harde muziek aanzetten om nou, dan al te vieren dat de zon dan opgaat. En, en merk je daar ook wat van? Krijg je dat een beetje mee, dat echt de Ramadan bezig is? Uh, nou, wij wonen eigenlijk in een heel christelijk gebied. Het uh, overgrote deel van gebouw de is uh, christen. Uh, dus ja, we weten dat de er is. En uh, de kinderen hebben ook drie dagen vrij voor de vasten. Uh, dus ja, de christelijke scholen doen daar ook aan mee. Uh, want het wordt vanuit de overheid ook aangegeven. Maar uh, verder, het, het vasten op zich, zeg maar. Uh, krijgen we hier. Uh, ja, dat merk je hier niet, niet echt heel erg veel van. Uh. Nee, nee. Nou, dan over twee weken staat er nog iets uh, bijzonders in jullie agenda aangekruist, denk ik. Want jullie gaan uh, voor eventjes met verlof naar Nederland. Voor een, ja, ja. voor een periode van twee maanden. Heb je nou iets waarvoor je zegt, nou daar kijk ik echt naar uit. Als je weer in Nederland de familie bent. De Wat zeg je? De familie weerzien. De familie weerzien, ja. Ja, dat is toch. Uh, ja, die heb je twee jaar toch gemist. Dus uh, ja, het is fijn dat we. En ja, onze jongste is in uh, Tjokjakarta geboren. Uh, uh, een groot deel van de familie heeft hem ook nog niet ontmoet. Uh, dus ja, daar uh, kijken we wel weer naar uit eigenlijk. Uh, ja, ja. En ook de gewone bruine boterham met kaas. Ja, ja oké. Okay, dus toch ook nog wel een gerecht wat je, wat je mist. Ja, maar het leven is hier prima, het eten is hier prima ook. Uh, niks, uh, we komen niks te kort, maar uh, nou ja, die boterham met kaas is wel heel erg lekker. Ja. Ja. Nou, in ieder geval een, een hele goede tijd gewenst. Voor Dankjewel. jou, de kinderen en, en ook je man Gert. En uh, ja, ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En een uh, goede dag vandaag. Ja, jullie ook een goede dag. Bedankt Dankjewel. Dag. Ik ga nog even naar Jan van Beest. Ook uh, wil ik jou een goede dag wensen vandaag. Dankjewel. En ik wil je ja. ook uh, bedanken ik voor heel je. Ik ben benieuwd. Uh het proces tegen de ex-premier Timoshenko gaat. Maar goed, dat is hier heel goed nieuws. Dat In Nederland volgens mij op het moment wel heeft de aandacht in de media. En kan je even, even kort samenvatten wat, er, wat, er, wat voor nieuws er dan speelt rondom de president? Rondom de de, de ex-premier, Julia Timoshenko, de bekende vrouw met de, met de vlecht om haar hoofd. Mm -hmm. Die ja, begon eind vorig jaar werd er een gerechtelijk onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van overheidsschulden en En de verkeerde beslissing bij het afsluiten van een gascontract. Nou, dat heeft erin geresulteerd dat er een uh, proces van start is gegaan. De rechtszaak is begonnen. Afgelopen vrijdag uh, gearresteerd. Er is een, een tentenkamp daar bij de rechtszaal uh, opgezet. Nou, dat uh, is aan wie niet toegestaan. Misschien wordt dat vandaag door de politie dan uh, ontruimd. Maar... Een aantal kamerleden proberen dat te verhinderen. doet dat officieel op hun werkgebied te verklaren, zijn tent. En uh, het is op die manier te verhinderen. Dus uh, ja, het proces zelf gaat een beetje rommelig aan toe. worden wordt tegenwoordig geen uh, toegang laten in de rechtszaal. Dus het is, uh, het is wel hier een spannende dag. Uh, ja, een, een spannende span dag. Ja. Dus het kan, als het beoordeeld wordt, tussen de 7 en tien jaar zelf afkrijgen. krijgen. Dat zal wel heel uniek zijn uh, in de recente Oekraïnse geschiedenis. Ja. Yeah. Nou, we wachten het af, we zullen het ongetwijfeld meekrijgen. Ik wil je bedanken voor, ja. je, voor je bijdrage, Jan, en een uh, goede dag. Graag ja, gedaan. Ja, echt gelijk. En wilt u meer weten over de werkterreinen van deze hulpverleners... kunt u kijken op de website eo.nl slash op 1 Zometeen het Radio 1 Journaal. En, uh, of het nieuws, en daarna natuurlijk het Radio 1 Journaal. Voor nu een prettige dag. En de laatste plaat van dit uur, die we nog even gaan luisteren... is van Rachel Louise, een Nederlandse zangeres. Ze komt uit Utrecht. En dit is haar liedje, At the Disco.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 It's